Al net schut met het NOS-journaal. Tientallen organisaties uit het noorden van het land... doen een dringende oproep aan het kabinet... om door te gaan met de voorbereidingen van de Lelylaan en de Nedersakse lijn. Onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, Politie Noord-Nederland... en verschillende gemeentes en provincies doen die oproep in de Telegraaf. De Lelylaan en de Nedersakse lijn moeten het treinverkeer... van en naar het noorden van het land verbeteren. Het kabinet had de plannen hoog in het vadel staan... maar laat zei de staatssecretaris dat ze toch niet definitief zijn. Onbegrijpelijk, vinden de ondertekenaars. Linda Nooitmeer stopt als voorzitter van het Nationaal Instituut... Nederlands Slavernijverleden en Ervernis, NINSEE. Ze vindt dat ze er na acht jaar een punt achter moet zetten. De directeur van NINSEE zegt dat onder leiding van Nooitmeer veel in gang is gezet... Zo hebben haar inspanningen ertoe geleid dat de premier en koning excuses hebben gemaakt voor het slavernijverleden. In de Libanese hoofdstad Beirut is een appartementencomplex van acht verdiepingen geraakt door Israëlische raketten, melden Libanese media. Er zouden vier doden en ruim twintig gewonden zijn. Israël heeft nog niet gereageerd. Donald Trump heeft Scott Bessent voorgedragen als minister van Financiën. Opnieuw een trouw aanhanger en donateur van de campagne van Trump. Bessent heeft zo'n 3 miljoen dollar gedoneerd in aanloop naar de verkiezingen. Ze werkten eerder al samen. De man was een van de financieel adviseurs van Trump tijdens zijn campagne. De aankomend president ziet ook een rol weggelegd... voor voormalig American voetbalspeler Scott Turner. Hij is voorgedragen als minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling. Het weer, de dag begint koud met temperaturen rond of net boven het vriespunt. Het is bewolkt en in de loop van de dag trekt er lichte regen over. Het wordt maximaal 6 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog met wind uit het zuiden. Het wordt warmer bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in Noord-Holland nog op de A7 bij de afsluidduik Bij de stevinsluizen uh, zijn technische problemen. In beide richtingen staat hij in storing en is de weg dicht. Omrijden kan via Lelystad over de A6. En nog een auto met pech op de A10 Zuid bij Amsterdam. Tussen knooppunt en Nieuwe Meer richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechte ook is dicht. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Wauw. Zin in Zandvoort. Zandvoort... ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu... ...De Toebak Beste leeft. Wat verdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Yes, Toebak leeft op de radio. Fijne. morgen. Goeie, wat zegt u? Je Zit het nou dwars om me heen? Nou. Ik ben hier de presentatie van oh, niet ik ik heen heen praten, he? Jezus. Heb ik al een draaiboek voor, me, voor <laughs> nou, ik, ik, ik. Goeiedag. Ja. Kijk even vervangen. Ja precies. Foutje. Bedankt. Ja dat geeft allemaal niet. Goed. Uh, het is uh, nog eenmaal de bal. Ja. Oftewel de mannen zijn nu nog alleen thuis. En straks komt uh, de vrouw weer terug. Ja. Anything else? Nee, nee straks kan ze weer oh. koffie serveren. We kunnen nu nog losgaan, los hè? We kunnen, ja, precies. Ja. We kunnen overal even vrouwenvriendelijke dingen praten en zo. Straks moeten we vanaf volgende week... moeten we heel netjes en keurig en politiek, politiek correct. Zeker. Nee, zij komt altijd met een nietje. Als mannen zich misdragen, dragen... dan willen ze meteen overal nietjes doorheen slaan. Oh. Nee, wij, wij moeten ons, of, uh, meer, ons gedragen. nee. Ik heb echt zoiets van... Uh... Precies, nou goed. Het is toen ook leefde op de radio. En, uh, even een acht uur, en Ja, Wat was het toch allemaal weer? Je, want ik had echt weer... Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Er waren weer dingen in het nieuws. Dat was echt weer bizar. Begin van de week al hoorden we natuurlijk uh, uh, dit. Goedenavond. Na het arrestatiebevel van het internationaal strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu... is de vraag nu natuurlijk, wat gaat er gebeuren? Dat is nog helemaal niet duidelijk. Om te beginnen zijn er een heleboel landen die het strafhof niet erkennen, waaronder grootmachten als Rusland en de VS. Precies, er zijn een aantal landen die het niet onderkennen. Dus uh, die, hij wordt niet zomaar opgepakt, natuurlijk. En dan uh, Schoof hoor ik gisteren in het gesprek met de minister-president erover. die zei van: ja, als je nou hier komt voor een goede zaak, dan pakken we hem niet op. Maar als je hier komt samen met de uh, Macabische supporters, dan pakken we hem natuurlijk wel op, hè? Want dan. Uh, Hoewel, dan is het ook even goed een Joodse meneer. Dan is het ook weer antisemitisme. Dat mag ook weer niet, geloof ik, hè? Nou goed, daar hebben ze natuurlijk ook iets voor gevonden, want er is een nieuwe wet. Een stap in de goede richting. Dat vindt het Centraal Joods Overleg van de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd. voor de bestrijding van antisemitisme. Ik denk dat het een goede stap is in de goede richting. Er wordt eindelijk niet alleen met woorden solidariteit betuigd door een overheid. maar er worden nu maatregelen aangekondigd. Ik neem maar aan dat ze uitgevoerd gaan worden. Er zijn er een paar waar we wel blij mee zijn. en ik denk dat dat helpt bij het beschermen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat mensen. Ze zich bewust worden wat dit betekent. Net zoals islamfobie, wat oh, mij betreft. Oh ja, dat mag ook wel even genoemd worden natuurlijk. Zeker. Nou goed, uiteindelijk hadden we toch iemand in de studio ook, die ook werd ook gevraagd van. Heb je daar wel eens mee te maken gehad? Uh, jawel. Meneer Meuring, wat zijn uw ervaringen met antisemitisme oh, in het dagelijks gelukkig. leven? Gelukkig niet zo heel erg veel. Uh, ik woon in een dorp. Ik heb vroeger een keer iemand geslagen die een uh, antisemitische <laughs> folder door mijn bus duwde. Dat was van oh. een of andere christelijke organisatie. En uh, toen ik die folder in de bus zag, ben ik hem nagelopen en heb ik hem klap verkocht. Het is geen dagelijks probleem. Nee, hij doet het dagelijks niet. Dagelijks laat hij niet mensen op het gezicht. Oh. Maar als echt met een foldertje aankomen uh. van antisemitisme... Nou, er is nu een wet voor, dan mag je iemand slaan. Ja? Nee, zonder gek. Laat ik het niet helemaal plat slaan. Maar het, ja, daar wordt wel een wet voor gemaakt. En het schijnt toch wel iets bijzonders... zijn: antisemitisme. Ik heb er ook helemaal niet te maak, mee te maken. Maar ja, het wordt nu aangepakt. En ik denk dat het een beetje goed goedmakend is. Misschien ook voor die Maccabi-supporters... die ah. natuurlijk ook gepakt zijn. Hè? En, en daar kwam Netriaan ook achteraan. Die zegt, wat is daar aan de hand? En toen was er ook nog een keer... bevel tegen Netriaan. En toen dacht je de maat is vol. Ik laat een rapport schrijven. En dat rapport is natuurlijk uitgekomen... over dat heel veel... Hamas strijders dus in Nederland wonen. Dat was natuurlijk verontrustend. En ja. nu hebben ze nu gemaakt misschien die wet maar even. Dan is hij misschien nog wat gerustgesteld. Het zou zomaar kunnen. Ik weet het niet. Het is een moeilijke materie. En uh, we zullen zien hoe het uitpakt. En uh, we hebben gelukkig genoeg. Genoeg personeel bij de politie om op elke hoek van de straat dat in de gaten te houden, dus het komt allemaal goed. Hoe uh, reageert die man als hij reclamefolders in de bus krijgt? Ja, dat snap wordt hij dan dol enthousiast? Nou, ik zijn wel meer mensen. Die, ik heb wel meer mensen die echt heel enthousiast worden op, uh, ah. op reclamefolders. Die hebben nog een sticker geplakt, weet je wel? En dan de, krijg de klaar, je toch een Die komen ook achter jaar hoor. Dat hebben we niet afgesproken. Nee. Ik heb een sticker geplakt. Nou. Dus die gaan ook te uh, oh. lijf. Dus uh, het heeft niks met antisemitisme te maken. Dus er is gewoon heel veel agressie in de wereld. Het gaat oh. helemaal de verkeerde kant op. Nou, nou, behalve dat agressie in de wereld is. Is er een leegloop in Amerika. Want dat schijnt nou, ja, door de verkiezingenwinst van Donald Trump. Uh, leidt het dat uh, vele beroemde mensen zoals uh, Richard Gere, Sharon Stone en Cher en Barbara Streisand toch wel erover na zitten te denken om uh, Amerika gaan te verlaten? Nou, dat heeft vooral te maken met de sociale gerechtigheid en de abortus- en vrouwenrechten. En vrezen voor een toename van ongelijkheid en onrust in de maatschappij. Oké. Okay. Nou, nou ja. Ja, ja, ja. Wat maar we hebben geen woningen voor de mensen. Nee. Blijf daar. <laughs> ja, je zeggen, kom niet naar Nederland. Oh, niet naar Nederland. Nou ja, Of een paar van die sterren hebben het vaak ook wel gehoord... ...dat er hier heel veel antisemitisme is. Die komen sowieso deze oh, kant niet op. Nee, nou, nee, goed. Nee. nou goed, het is toen ook leef, fijn dat ze erop aanstaan... ...tot mijn tienerslap. slap horen en hier en daar leuke muziekjes natuurlijk. En een van die leuke muziekjes is natuurlijk... ...hier Going Back to the Zoo. Ze bestaan al een tijd meer. Het begin van die plaats is ook al een beetje sukkelig. Had ik er even af moeten knippen, sorry. Dit heet Charlene. Dat is onder andere het nieuwe plaatje van de Wombat. En Paul Weller heeft van zijn nieuwe CD een nieuw single. Oh, het klinkt of je echt nog vernield in je handen hebt. Dat valt gewoon echt. Hier is hij, he, Charlie. Going back to the soon. It's a one-week quiet night. The flowers of the moon kiss the sky. The van de muziek van Louis Lewis en de News. Nee, dat is dit niet. Nee, sorry, daar lijkt het wel een beetje op. Wel moet ik altijd zeggen, Luik dit wel. Going back to the zoo en dat heet het Charlie. En uh, ik zei pas, van, zouden ze uit de buurt van Amsterdam... uit de buurt van uh, Arters vandaan komen? Goed, Je hebt ze er ooit gezien, ja, geloof ik, hè? Ja, ja, ja, leden van, ja. uh, Maar heb je ze zien optreden of ja, heb je ze daar nee, gewoon zien lopen? Nee, nee, nee, zien horen en zien uh, optreden. optreden. Leuke band. Nou, dan hoor je ja, ook op optreden. Go Going back to the zoo. Dat is logisch om dat uh, zo te zien. Het is toch goed, het is uh, zaterdagmorgen. Het is een beetje grijsachtig. In buiten... Uh, in buiten... In buiten... Hier binnen niets, hier is het vol op licht. Maar buiten is het nog een beetje grijs achter, maar het wordt allemaal beter natuurlijk. Ja, ja. alles wordt beter. Wat is het is allemaal af, af, afgelopen week bijgebleven? Nou, wat een beetje is bijgebleven is ja? ook weer afgelopen weekend. Dat heeft in de krant gestaan. Uh, dat is uh, over het parkeerbeleid uh, in Amsterdam. Dat wordt opgeschroefd naar 8 euro per uur. En hoeveel was het dan? Uh, 7 euro nog iets. Ik dacht dat het veel hoger lag dan. Nee? nee? Hmm. Okay. Maar het is de binnenstad, hè? Binnenstad, ja. ja. Dus ga je ietsje buiten staan en uh, ja, nou, betaal maar een de ring dan, uh, betaal je een paar euro. Ik heb die, die berichten over dat ze me eigenlijk uh, auto-oluw zouden maken. Daar heb ik niet zoveel meer over gehoord. Dat is een beetje uh, achterwege gevoel. Uh, nee, ja, wat, wat ze eigenlijk hebben gewild is aan de grachten... Een, uh, zeg maar, daar een ondergrondse uh, parkeergarages uh, gaan bouwen. Oh, ja. Dat is wat ze eigenlijk wilden. Dat de grachten daardoor uh, autovrij worden. Ja, ja. Nou oh ja, het plan uh, moet nog, de, moet er nog om de, ze moeten nog om de tekentafel gaan zitten. Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik verbaas me altijd weer, want dan heb ik een tijdje niet in de auto gezeten. En dan zit ik weer in de auto op de snelweg. En dan denk ik, jezus, het is echt allemaal lelijk al die auto's. Hè? Mm. En al die auto's, al die auto's heb ik over nagedacht. Ja. ja, welke auto wil ik zo? Ik wil eentje zo, en ik wil zo eentje. Nee, ik die draait veel beter. En dan zie je ze allemaal op een rij staan. Dat je denkt, nou, hier sta je dan. hè? Heb je ze dus heel lang over nagedacht ja. om deze auto om in de rij te staan. Ja. Eigenlijk moet je, je zou je meer een soort voertuig moeten creëren... die gewoon opgaat in de omgeving in plaats van dat die zo opvalt. Hoe zou het zijn, een binnenstad zonder, zonder auto? Ja... Of dat je op een of andere manier anders kan verplaatsen. Ja. Nou, er is al zo vaak over nagedacht. Er is niemand heeft mm. met een oplossing gekomen. Iemand wil Klopt. toch wel laten zien dat hij zijn autorijbeest heeft. en een hele mooie wagen kan bekostigen. Ik heb er thuis ook twee namelijk nou, zitten. De ene heeft ook een hele dure wagen ik denk. Jezus, doe de man, man. Oh, ja. Maar echt. dat is, ja. Die jonge lui, die willen nog een beetje op uh, prost. Pas geleden gingen. hadden we toch. Vorige week hadden we toch over Rotterdam. Ja. Dat bij de uh, Maas, daar heb je zo'n plekje waar je lekker met je auto kan scoren. Ja, ja. En, scoren en, en scheuren. Want daar kon je namelijk met, uh, met de wagens achtjes draaien. Mm -hmm. En uiteindelijk kwamen dan vrouwtjes in wat kleinere autootjes en die vonden dat heel opwindend. Oh ja. En dan kon je in jouw auto kon je nog even meer burn robber doen, zeg maar. In de ja, auto. In de auto, oh. zeg maar. Dus, nou ja, een ja, bepaalde generatie die heeft dat gewoon. Oh. Ik heb dat niet zo. Maar goed. Nou, het net over. is de, eigenlijk de, de buitenland wel geïnterageerd in Nederland? Nou, wij dachten allemaal van wel. Mm. Ik bedoel, wij dachten, het is alleen die kleine groep die in Nederland even de boel op zijn kop zet. Pas geleden, daar sprak ik er nog iemand over. Die zegt: nou, Maccabi's supporters die moesten echt op het bek geslagen worden. Echt, die hebben zich al zo misdragen een paar keer. 2016, andere landen misdragen zich ook. Dus die gingen we even te grazen nemen. Maar goed, dat heeft hij in werking gezet. En uh, wij dachten, het is alleen die kleine groep. Maar in de Telegraaf vandaag een heel groot een onderzoek. Wat ze hebben gedaan. En dat hebben ze na die, uh, die rellen gedaan. En ze hebben daar heel veel mensen naar gevraagd. Heel uitgebreid. En er schijnt nog zijn heel veel mensen te twijfelen over de integratie van de buitenlanders in Nederland. Dus echt wel. En het schijnt dus dat, wat was het, een derde van de Nederlanders heeft een buitenlandse afkomst. En uh, dus ik hoop dat dus ze echt aan de echte Nederlanders te hebben gevraagd. Want als krijg je geen goed beeld natuurlijk. He, maar het schijnt dus dat heel veel mensen er toch twijfels over hebben. En daar kwam ook uit dat uh, onder andere 12 heel weinig mensen het, uh, geloven in het kabinet. Dat die het gaan oplossen ook. Oh. dus En hebben ze ook nog qua Surinamers... Uh -huh. Turkse meneer, mensen en uh -huh. uh, Marokkanen en uh, Ytreërs... hebben ze allemaal gescheiden gedaan. Dus iedereen kan dus iets zinnigs zeggen... over een Marokkaan die geïntegreerd is... en een Turkse meneer die geïntegreerd is. Kan iedereen iets daar zinnigs over zeggen? Vraag ik me af dan. Oh, nou, Als ik het jou zou vragen... zou je er ja. iets over zinnigs over kunnen zeggen? Nee, nee ik ook niet. Helemaal niks. Nee, dus hoe, hoe is dat onderzoek? Is dat dan een goed onderzoek? na die rellen, want daar hebben ze dus twee weken de tijd voor gehad. Ja, ja, ja. ja. Kijk, ze krijgen uiteindelijk niet het antwoord wat ze hebben willen. Ik weet het niet. Ik vind het wel goed dat ze er onderzoek naar doen. Want ja, iedereen heeft zijn twijfels erover. En nee. de ander zegt, valt mee, de ander zegt dat het is slecht. De, maar een week of twee in dat uit te zoeken, vind ik wel heel snel. Hmm. En wie kan erover zeggen? Dat lijkt me wel lastig. Goed, straks eh, wat meer luchtig onderwerp. Maar het zit me hoog, Ik moet het even kwijt. Voor dat hebben we wel eens, hè. Wat hebben we hier? De boombeds. En dit is de nieuwe single, Blood on the Hospital Floor. Ja, en luchtig onderwerp, bloed op de ziekenhuisvloer. Gezellig plaatje over te so all yeah. now De wondere wereld van Tubak leeft. Ik weet het niet allemaal, dat fluitje. Ik weet ja niks, hè? Ja, het is een beetje knullig nee, ook. Maar aan ja, de ene kant, ja, ze ja. wel ook. Ik vind het ook wel bijzonder hoor. Deze gast, gewoon uh, Paul Weller, die al zoveel muziek heeft gemaakt. En dit, dit album heet 66. Six. Hij heeft mm -hmm. al 66 albums afgeleverd. Oh. Nee, doe even een maal. Nee, het is een leeftijd, sorry. Nee, het lijkt natuurlijk niet 66 albums. Dat lijkt me even te veel van het goede. Oh. Maar goed, uh, hij is 66 je oh. zou denken. Mooie leeftijd? Ja is ja. hij nog maar 66? Ja. Hij was ook iets van 14 dat hij al begon ja. met muziek maken. Ja, dus hij maakt gewoon al, al 50 ruim 50 jaar maakt hij gewoon muziek. Oh. Yes, dat is echt bizar. Even nog een vraag. Je ja. neemt ons mee. De luisteraars neem je altijd mee je mooie krantenochtend ja? splits. Maar hoe doe je dat? Sta je bij de pers Terwijl die van de band afrolt en heb jij? Het uh... ja, is, is kwart over acht. De, de, de krant ligt er om, uh, volgens mij, hoe laat... Ja, meer. je hem volgens mij vier... hem voor de helft gelezen. Ik heb hem voor de helft ja. Hoe op, laat op. sta je op? Ik sta uh, oh, tegen zes, sta ik op. Ja. Ja. Om een beetje, denk, nou kan ik gewoon een beetje de krant lezen. Ik moet een beetje weten waar ik, waar ik een beetje intellectueel overkom. Maar Dat... jij uh, bent, uh, jullie zijn nog geabonneerd op de Telegraaf. Ja, natuurlijk. De beste krant, de ja. kletskrant van Nederland, die moet je ja, hebben gewoon. Ja, vind ik ook. Nee, goed, ik ben niet heel grote lezer, maar ik vind ja. het altijd wel een, beetje weet, ik moet wel een beetje weten wat in de wereld speelt, ja, toch? Ja, vind ik ook. Ja, zeker. Ja. Nou goed, vertel. Ja, weet jij, natuurlijk heb je het meegekregen deze week, er waren stakingen weer in het openbaar vervoer in Nederland. Nou, ja. Uh, wij waren niet de enige, want ook Griekenland had een landelijke staking. Zowel vervoer, overheid en onderwijs en zorg lag daar gewoon plat in 24 uur. Een oh. hele dag lang. Yeah. Yeah. Nou, dat vind ik toch wel wat hier. De Nederlandse locomotie als er überhaupt geen wiel of band uh, het doet van een, uh, van een bus of wat dan ook. Yeah. Maar daar is het gewoon gelijk onderwijs en zorg ook nou, gelijk helemaal plat. Nou ja, vakbonden hebben wel de staking netjes uh, uh, destijds uh, uh, aangekondigd. Ja, Griekenland zit natuurlijk al jaren in een economische... Uh, ja, gezien uh, economische crisis. En die zitten gelukkig in, wel in de lift sinds 2010. Omdat veel Europese landen natuurlijk geld uh, uh, ja, steun uh, geven aan uh, oh, ja, Griekenland. oh ja, dat geldt aan Griekenland. Ja. Dat komt moet terug, zei je. zegt Dat je is, geloof ik. Hè? Ja, maar ja, daarvoor in de plaats moet Griekenland wel bezuinigingen doorvoeren. Dus ja, volgens mij loopt het toch nog niet helemaal zoals het uh, uh, gepland is. Dus het, ja, qua staking, qua bus en vervoer, denk ik nou, dat kan altijd nog erger. Ja, ja, klopt. Nou ja, goed. We, uh, momenteel moet er geloof ik heel veel geld worden gepompt in uh, de, de klimaattop. Die is, ja. is geloof ik in Azerbeidzjan. Ja. Uh, dus. is het, geloof ik. En geloof ik, die arme landen hadden ook alweer gezegd: van nou uh, er moet meer geld komen. En wat was ook het eerdere geld wat ze, ze hadden? Iets van 250 miljard hadden ze beraamd. Mm -hmm. Maar wat zeiden ze ook alweer? Uh, die mensen die daar waren, die zeiden dit. Veel geld, 250 miljard per jaar. Maar de arme landen hier zijn heel ontevreden. Zij zeggen: de klimaatkosten die we maken zijn veel hoger dan die 250 miljard. We zouden eigenlijk wel het dubbele willen hebben. Dus dat geld naar Griekenland zit er voorlopig even niet in. Dat ik. gaat niet gebeuren. Nee, nee. maar echt wel. 500 miljard moet er dan ingestoken worden in, in de klimaattop. En het, Trump is al afgegaan, klopt. Nou, dat ik. wil ik net zeggen, want Trump die heeft zich natuurlijk, natuurlijk teruggetrokken. En ik ben dan heel erg benieuwd hoe ons klimaatdoel straks in 2030 zal zijn. Dat gaat volgens mij, gaat het ook uh, wordt het achterin de kast gestopt? Nee, nou, ik had wel begrepen dat NSC vandaag ja. overleg heeft... om te klopt. kijken of de regering doorgaat. Als hebben we nog die hele debakel van uh, de regering praten... en uh, dan heeft de is stond het reintegreeren, want die kan nog niet helemaal volle dagen ja, werken. Ja, ik vind dat wel een beetje een zootje hoor. Houd je touwtje, kun uh, kabinetje nog Dat kabinetje in serieus. Ze hebben nu een wet, antisemitismewet, antisemitisme wet hebben ze erin. Dat vind ik wel wel even mooi. Daar gaan we ja. de wereld mee redden. Ja. Nou, het is wel een beetje het fundament hè, van de maatschappij. Dat is wel. Ja. Ja, dat De NSC vandaag een dag. En die gaan dus ook peilen van... heeft het, nou niet zin wil ik zeggen... maar heeft het nog toekomst om in het kabinet schoof aan te haken, aan te blijven? Ja, klopt. Euh, euh, euh, euh, uh, euh, euh, uh, schoof. Ik moet altijd even denken hoe die man heet. Euh, euh, nou, God, hij zit altijd zo erg na, na, na, na, na te denken. Ja, we, we zijn gewoon gewend aan een hele gladde jongen ja. die nou met het regeringstoestel naar Trump toe gaat. Hij is er is zelf volgens mij. Ja, dat denk ik ook wel. Nou goed, dat hmm. zal vast goed komen, maar de NRC, ik denk dat die... Nou, straks, straks nog wel even over. Ik heb er ja. nou een stukje gelezen over dat, er, dat mensen naar gevraagd zijn... Geloof je nog, NRC? Nou, heel weinig mensen kan ik hier nog over vertellen. Oké, okay, nieuwe single van de Paul Waves, Kissing Me Again. I'm in this room, but there's some faces you will buy me. The places you're just in leather. I feel a little better. Imagining us together. It's a temporary love exchange. So let's be honest. It's going up. Pathetic or poetic I'm just used to being lonely But I like the way you hold me Let's be honest He's going up Ja, Paul Waves en mijn nieuwe single uit Blanke, Blanke Golven. Oh, lekker, hè? Oh, even lekker uitwaaien op het strand. Oh, om deze kant op. Maar goed, we kijken even naar de Zandvoortse berichten. Wat speelt ze allemaal hier? Nou, warm welkom was het voor Sinterklaas. Ja, Vorige week jammer zondag. dat een niet bij was. Nee? Je had er wel in gewild ja. eigenlijk? Nou, goed, ja, ja. Het was een harde wind en op de boulevard werd hij echt bijna... Uh, uh, zijn meiden ging bijna van zijn trein oh. zeg maar. Hij kwam met uh, de boot niet verder dan Bloemendaal... En uh, uiteindelijk waren daar al honderden kinderen al. En uiteindelijk gingen ze van de boulevard en zo snel naar het uh, gemeentehuis. En de Bordes uh, heeft hier allerlei mensen toegezwaaid. Hij kreeg welkomswoorden van uh, David Molenburg, oftewel de burgervader. Er werden liedjes gezongen. Er was een grote ontvangstent neergezet. Ja. En je moest echt in de rij staan om op de foto te gaan met uh, de man. Met mond. Sint? Met Sint, zeker. Oh. En er werden medailles uitgereikt. Er waren spelletjes, joelen met pepernoten. Je kon zelf tatoes laten zitten, ta tatoeages zetten. En uh, Rad van Fortuin. Dan kon je het alleen dingen vinden en zoiets. Er waren ook veel Pieten die meededen met het uh, spelletjes te doen en zo, als me wil. Zeker wel 70 Pieten liepen er rond. En er was veel snoep. Deel het maar uit aan kinderen. Heel goed. Snoep uitdelen. Lekker lekker. Ja. Hé, hey, over Sinterklaas gesproken. Ja, ja? Ik blijf nog een beetje bij die Goed Heilig Man. Ik heb Jij vindt het toch? Veel, veel, ja, veel, Heb ja. je ook een beetje kriebels in je buik? Ja, niet? een beetje. Oké. Okay. Ja, ja. <laughs> um, ik heb gisteren het nummer van het Goede Doel gehoord. Uh, Sinterklaas. Maar ja. ze hebben een nieuwe versie. Oh, heb je die gehoord? Nee. Ja, ah. Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Maar dat mag niet meer. Nee. Gekke Piet. Gekke Piet. Oké, okay, creatief. Zo jammer. Ja. Oh. Oh, jeetje. Dan heb ik hier te maken met de rechter en geloof ik. Ja. <laughs> ik geloof nog steeds in Sinterklaas. Ja. Hey, wat leuk is, uh, de, kort, de korte baanraverij. Ken jij dat? Nou, ik, ik zat het ook te lezen. Dat het zo populair was in de jaren 80 Ja, dat was in de badplaats. En dat keer terug in uh, Zandvoort. Dat komt op vrijdag. 3 oktober 2025 rennen er weer paarden door de zeestraat. Duurt het wel even, zeg misschien? Ja, bijna. Ja, is dat niet uh, te fris, te koud of wat dan ook? Dat doe je toch een beetje in het voorjaar ja. voor paarden, lijkt ja. mij. Maar oké, okay. uh, dat is de nou ja, stellige overtuiging van Sheila Boom en haar dochter Bambi. die al enige tijd bezig zijn met de organisatie van het evenement. Ze worden geholpen door een groep enthousiaste paardenliefhebbers uit Zandvoort. Nou, ik ben wel eens heel nieuwsgierig, want het doet me een beetje denken aan films van vroeger, toch? Zag je dat ook? Zag je ze ook door de straten heen? Ja, ja, ja, ja zeker. Ja, echt, ik, ik ben vol paard hoor. Ja toch? Partner. Ja, paarden. Ik weet niets over die Dat moet je allemaal oh, nog dat leren, snap dat ik allemaal wel. Goed, het heeft, het heeft verschillende plekken heeft, hebben ze gelopen. Ja. Hè? Op het rechte stuk van uh, circuit hebben ze gelopen. was ja. voor de oorlog. Dat ja. was toen nog geen circuit, natuurlijk snap je wel. En daarna hebben ze het steeds meer naar het centrum gehaald, omdat het financieel toch aantrekkelijker was voor bedrijven om dat te financieren. Hmm. En nu uiteindelijk gaan ze dus. Uh, nou, die uh, vrouw met uh, Bambi heet ze hem, geloof ik niet. Bambi Bambi. Oh, Bambi. Bambi, Bambi Bambi Boom. Die gaan zonder, ze is zelf oh, een jockey niet. trouwens hier. Ik ben disjockey, jockey maar ze eet jockey op zo'n paard. Oh. Maar ik ben wel stoer. Vrouw Bro. op een paard en dan gewoon ja, hartstikke idee. Ja, dat vind ik altijd wel uh, echt... Samen naar het Ja, dat kon niet achterblijven natuurlijk. Hè. Dat soort dingen die je stiek hebt liggen. Uh, Cirque Zandvoort is verkocht aan uh, Game State. 1 april uh, gaat het uh, over. Bas Heino gaat deel van de bedrijf, uh, verkopen. En uiteindelijk gaat het dus naar uh, deze uh, Game State. En even kijken hoe heet de man ook weer die dat nou heeft gekocht. Die heeft namelijk al heel vroeg in zijn leven is hij vaak daar heeft hij er uh, is hij er binnen geweest. En dacht hij van dit is een apart, uh, apart gebouw. Misschien in de toekomst wil ik hier wel iets mee. En toen ging het steeds slechter natuurlijk met Circus Santander En toen uiteindelijk is hij daar een paar keer binnen geweest op zoek naar... Mensen die de eigenaar kenden. Of en uiteindelijk kreeg je een e-mailadres van de eigenaar. Toen heeft hij contact gehad met de eigenaar. Uh, P.M. Partofi. Ja. Sorry voor de uitspraak. Maar goed, die uh, gaat het dus overnemen. BIOS blijft wel. En, hey. ja, dit wordt de enige game state met een BIOS daarin. Oh. Uh, dus dat is wel bijzonder. Uh, en uiteindelijk... Uh, uh, het is ooit ontworpen door Sjoerd, uh, Shooters. Soeters. Ja. Uh, en uh, die had... Uh, dat zei Jolanda vorige keer toen hij het... Uh, gebouw had ontworpen, had hij daarna even heel lang geen ontwerp uh, aanvragen meer. Want oh. het is natuurlijk een heel lelijk gebouw. Ja, ik ben, weet is je dat ik nooit ben geweest? Het is zo lelijk, ik ja. kan niet naar binnen gaan. Nee, dat je denkt van, maar goed, daar komt dus Game State. En dat schijnt iets bijzonders te zijn. 2000 vierkante meter. Uh, en de grootste Game State is in Nederland. En kan spellen verdwijnen. Ja. Uh, uh, uh, maar BIOS blijft in ieder geval wel. Nou goed, dat wordt iets bijzonders. En het duurt nog wel even, want het moet eerst nog weer verbouwd worden. Dus uiteindelijk moet het open gaan in... Staat het er nog ergens bij? Nee, kon ze gewoon niet vinden. Maakt niet uit. Oh, dat is wel heel erg leuk. Ja. Hey, nou ja, er is in samenwerking met de politie een, uh, wordt er een uh, juttershart, een informatieavond uh, of dag bijeenkomst georganiseerd. En het gaat over de babbeltruc. Nou ja, ze willen mensen toch meer attenderen op het feit van hè, de, de, de donkere dagen zijn. die, die blijven meer thuis. Ja. Dus ze kunnen ook mensen aanbellen van hallo, zal ik je messen slijpen? Ik ja. zie wat op je dakgoot liggen. zal ik dat even voor je weghalen? Oh, je dakgoot even wel leeghalen? Maar Zo. dan moet je wel even voor naar boven. Ja, door je woonkamer heen, door de huiskamer, ja. door de slaapkamer. Nou, dat is niet alleen je dakgoot nee. Nee, dat wil ik net zeggen. Ja. Dus, uh, maar dat is op donderdag 28 november. De aanvang is 11 uur. En de inloop is vanaf half 11. En dat is op locatie recreatiezaal huis in Kors verloren. Dat is aan de burgemeester na Wijnland. Ja, het is echt... Ik pas alleen heb hier zo'n schrijnend geval gehoord. en kennis van ons die ook uh, hun, zijn... Hun moeder woont alleen ook wel uh, tegen het randje van dementeren. En die wordt dan in de avond gebeld door iets van je, je, je bezittingen moeten veilig worden gesteld. Het is heel aardig, heel vriendelijk. En komen er een paar mensen binnen. Die zijn ook heel aardig en vriendelijk. En die hebben van zeven smiddags tot ergens diep in de nacht... zijn ze met haar bezig geweest om alle spullen veilig te stellen. En ze had geen moment argwaan. En, en, en die hebben echt duizenden euro's meegenomen. Dus je denkt van, bijzonder, wat ben je creatief. Wat, wat, wat goed. Wat, wat zouden je ouders trots zijn geweest dat je dit soort mensen wil helpen... Om van hun spullen af te komen. Mm. Het is bijzonder, bijzonder. gewoon. Bizarre Heel bijzonder. Physicist. Echt bizar. Nou goed, is zover de Zandpoortse berichten. Straks nog wel meer in het tweede gedeelte. Frans Ferdinand, weet je wel, die, die koning. Ja. Waardoor de Eerste Wereldoorlog ja. is ontstaan. Die heeft een nieuwe plaat uit. I oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every oh my.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 Zonder hè? nieuwe zingel van Frans Ferdinand. The Human Fear. Day or, uh, day or Night. Nee, nee uh, Night or Day. Ja, je moet omdraaien, want er zijn zoveel platen van Day or Night. Altijd, dat je denkt van oh ja, Donald Fakent had ook zo'n plaat volgens mij. Maar goed, dit is de nieuwe single dus van deze Frans Ferdinand doen ook al wat jaartjes. Theaterische dingetjes in hun muziek, hè? Dat is wel weer leuk om te realiseren. Nou goed, vorige week vertelde ik nog dat ik naar de popronde was geweest in Alkmaar. Met allerlei beginnende beentjes. kan je daar op uh, rare plekken zien optreden. En uh, onder andere Burke heb ik daar gezien. En toen was ik zaterdagavond bij een vriend en die zegt... Hé hey, joh, ik ga vanavond dan ga ik naar een optreden in de Podium Victoria van Urban Dance Squad. Oh, die ken ik nog wel van vroeger. Urban Dance Squad, ja. dan denk ik. Oh ja. Hij zegt, joh, moet je even kijken of ik Tikkers swap. Kijk je of je daar nog ziet. Even kijken, een ticket swap, nou, 17 euro, het was normaal 32. Ik denk, daar moet ik even heen. Toen heb ik even de playlist van Urban Dance Corner dus ook even geluisterd. Hoe ging het ook alweer? Nou, dit is van hem bijvoorbeeld. Living in a fast lane. Een van de begin van Urban Dance Corner. En het grappige is wat ik niet wist. Daar gaat hij hoor. Dat deze muziek eigenlijk, dat deze zanger van Umber Deskort... eigenlijk uh, uh, heeft gezorgd dat Rage Against the Machine is gestart. Oh. Die horen dit singeltje. Of een van de eerste singeltjes van Umba Deskort. Heel grappig. Rappen op hardrockmuziek. Wat een goed idee. Dat oh. kunnen we ook wel doen. Dus eigenlijk deze plaat die je net hoort... is eigenlijk ook verantwoordelijk voor dit. Dit is weer een nieuwe versie van uh, Rage Against the Machine. Dat is uh, Prospect of Rage... Dit is, dit is uh, boos zijn op het boos zijn in de wereld. Nee. Unfuck the world. En dat gaat er heftig aan toe. Dit is een heel grappig videoclipje. Waarin dus ook de hele wereld op de hak wordt gezet. En Trump ook regelmatig voorbij komt. Dus prospect of rage. Unfuck the world. Gewoon bozig zijn uh, op de wereld die ook heel boos is. Dus het is dus een beetje dubbel. Maar goed, dat is wel grappig. Goed, Zo, maar even een tijdje voor uh, even na te denken over nieuwe soorten muziek in de wereld. Ja. Vertel. Ja, nou... De... Ze hebben een onderzoek gedaan dat kinderen die in coronatijd, van 2020 tot 2022, toen waren ze puber, eh, hebben een uh, kleinere woordenschat dan kinderen die daardoor die, sorry, die daarvoor de peuterleeftijd hadden. Huh? Nou, ze, ja, nou ja, uit onderzoek is dus gebleken, ze vermoeden dat dit komt door het gebrek aan sociale contacten. Aha. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk om mensen te blijven zien. Hè? Sociaal, we zijn sociale dieren. Een soort blackout. Gewoon. Ja. Kijk, die kunnen niet meekijken. Die hebben dus gewoon standaard al een achterstand. Ja, oké. Okay. Dat ja. is best wel bezorgelijk. Uh, dus er kan nog uh, rekenschap mee worden gehouden. Ja. Kunnen we nog, kunnen we nog aan, aanspraak maken op iets... dat je denkt, die maatregelen hadden we niet moeten nemen of zo. Ja. Nou, ja, dat is achteraf. Hè. Alles is terug. Je hebt, je hebt de voor, de corona en na de corona. Oh. Ja, ik weet nog wel. Echt vier jaar geleden alweer. Goed, zegt onder andere wat nieuwe plaatjes die ik heb uitgezocht. Onder andere de nieuwe single van j Park. En ook natuurlijk uh, hebben we nog uh, Sportteams en Future Islands es even hier inhaler. En toen doet het toch redelijk goed in de lijst: de nieuwe single heet Our House. De zonen van porno. Daar heb ik al zo vaak gespeeld. Right around six or something. That I was Right. Uh -huh. Aan je groeien. Deze plaat is steeds beter geworden eigenlijk wel. De vorige heb ik een paar keer gehoord, dan krijg je nog, ja. je zit ook een soort koren in, dat je ook zo'n verdieping in. Of heeft het te maken met de zoon van Bono Fox, dat je vast zit een heel diep berichten achter weet je. Our house, ons huis, het huis is belangrijk, weet je, de hoeksteen van de maatschappij. De vrouw die dat allemaal leidt, Zij de NSB destijds ook, geloof ik, hè. Die vond de vrouw ook heel belangrijk. En het, het huis ook belangrijk. Maar die hebben toch een verkeerde afslag gemaakt. Nou goed, laten we... Ja, maakt niet uit. Vergeet dat wat ik hier gezegd heb. Dat maakt het niet uit. Oh. Ja, hij heeft nog wel een gaatje in zijn kober opgelopen. hè? Oh. Ja. De, de heide toen. Ja. Dat is een beetje verkeerd afgelopen. Oh. Ja, dat verhaal van Mussert is... Het toch altijd wel interessant, hoor? ook. Die gast die eigenlijk gewoon heel slecht was lichamelijk moest verzorgd worden door zijn tante. Ja. Hij heeft een tijdje in de huiskamer op bed gelegen. was nog voor de oorlog, vet voor de oorlog. En toen werd hij verliefd op zijn tante. Toen is hij met zijn tante getrouwd. Jeetje. Heeft hij uh, Wilhelmina nog aangeschreven... mag ik met mijn tante trouwen? Nou, dat was natuurlijk wel. Maar ja, we hij moest er daarna ook heel veel slapjes ernaast worden. Dus we niet alleen zijn tante. Nou, apart theorie, dus hoe kom ik hier nou weer op? Ja. Maakt ook niet ja, uit. Ja, ik heb wat anders leuk. Ja, vertel. Nou, Bart de uh, dat is een meneer in uh, Nederland... en die is eigenaar van de Antikirik... Ik vind het zo'n zo mooi woord om voor te lezen, ja. Anticariaat. Ja, die verkoopt antiek. Ja. Dat is geen goed? Waar rooierotcent ro ro te verdienen, mag nee. vertel. Nee, Die heeft destijds hij is helemaal geobsedeerd, ge is die door de Flissingse de, de, de, de admiraal Michiel de Ruiter. Oh, oké. Okay. En dat is een schilderij geweest uit 1607 tot 1607, 16, 1676. Ja? Hij heeft het destijds gekocht. Voor 2700 euro. Al best allemaal wat geld. Nou, dat zou je dus denken. Ja. Maar uh, nou ja, eenmaal uh, hij om thuis met schilderij... en hij zag op de achterkant zo, zag hij een handgeschreven etiket... waarop stond aan wie het schilderij ooit toebehoorde. Oh ja. Nou ja, dat wees dus uit dat het is toegewezen... destijds aan Ferdinand Bol. Dat was een van de bekende leerlingen van Rembrandt van Rijn. Maar het, het werk uh, is nu uh, uh, een half miljoen waard. Oké, okay, goede investering. Maar goed, nou. dus, hij, zou jij zeggen 2700 euro, euro neertellen? Ja. Zoals een schilderij? Je ziet het ja. schilderij je denkt, nou, daar spreek ik mijn spaarrekening voor open. Ja, dat is toch... Want dat zie je wel, wel eens bij Kunst Kietje. Yeah. Er kopen mensen wat en dan uh, is het van... Nou, dat is, uh, hebben ze voor dat bedrag gekocht. En het gebeurt wel eens een enkele keer yeah. daar, dat ze hebben gewoon een fortuin in huis gedaan. Ja, klopt. Pas al eens, ik, was al eerder zag ik een antieke klok. Echt een hele strakke klok. Ik dacht, nou, best aardig. Die bleek 60.000 euro waard te zijn. Ja ik merk het in mijn handelaarskring ook wel een beetje, ja. dan zien ze dingen staan bij de kringloopwinkel, ik loop er voorbij 150 euro voor een tafel, ik vind toch veel geld en dan voel je een lelijke hertentafel en hij koopt het en zit het op Katowiki dat is een design site, net zoals Woppa eigenlijk. nee Woppa is ook gewoon een handelssite maar hey Katawiki kan je echt wel bieden ja. en uiteindelijk gaat die tafel voor 1300 euro naar, waar ging het? Ierland, Dat is yeah. echt buitenland. Dus je denkt, maar kijk, hij, wel, hij durft in te investeren. Dat durfde ik weer niet. En als we het over investeren hebben. Bitcoins staat tegen de magische ja. grens van 100.000 dollar. Ik was het. Sinds de start van het jaar is de belangrijkste digitale munt ruim in waarde verdubbeld. En dat komt ook natuurlijk door het optimisme van onze Trump. Donald Trumpy. En natuurlijk ook, Elon Musk heeft er wel iets mee te maken. Die heeft er mm -hmm. in die bitcoins wat geïnvesteerd. En ook mm -hmm. andere kleinere bitcoins. Uh, of andere uh, euro crypto-toestanden zijn wel beter. Uh, het maf is natuurlijk wel, het is allemaal van, ja, zijn mensen enthousiast? Kopen ze het? Dan wordt het meer waard. Maar gaan mensen in één keer rennen naar de uitgang, dan kan het allemaal zo wel crashen. Ja. En ik, moet, ik kan het nog zo goed herinneren dat ik hier Marcus had. Marcus was ook een van die presentatoren van, nou, ik denk tien jaar geleden bijna of zo is. En die zei tegen hem: hé, ik heb gehoord bitcoins. Hoe kan je voor een euro kopen? Zullen we voor de grap gewoon meedoen? Voor een euro. Dat nou, over... heb je gedaan. Nee, dat wil ik niet. Oh. Nee. Hij wel. Ja, Na de, de uitzending gaan we even een paar van die dingen kopen. Want een euro kan ons... Ja, doe we, doe we. Nooit wat gedaan. Vergeten het ook. Oh. Dan is altijd de vraag, als je ze gekocht had destijds... had je ze allemaal vastgehouden... of had je ze toch uiteindelijk toen ze 10 euro waren weer verkocht? Ja, want mensen doen juist uh, in hectiek of in, in, in, als, iets, uh, als het iets slecht gaat... dan gaan ze ook uh, dat verkopen. Maar dat is juist de truc. Ja. Laten staan, dan moet je juist gaan kopen. Ja, Zeker. Nou ja, ik, ik heb er geen verstand. Mijn, mijn zoon heeft er meer verstand. van. Die, zich, die ook, heeft gekocht? Die heeft wel een aantal dingen gekocht. Ja. ja. En die zegt, stap in. Ik denk, nou, ik koop wel liever een stoel. Niet knap. Ik Lekker zeef. Gewoon een beetje van het oude garde. Het. Nou, goed. Wel uh, tegen tien uur straks met die nog geschiedenis. Wat Doe even normaal. Ik kan uh, redelijk stuiterend door de dag heen gaan... met deze gast van de sportteam. Condensation is er ook wel een type vorm... dat je denkt, van, doe even rustig. Ga gewoon even even rustig zitten. Maar goed, dit is de nieuwe single van hun... en die hoor je natuurlijk hier bij Toebak Leeft op de radio. We kijken de wereld in. Wat is er allemaal te zien? Allemaal. Wat is dat voor een gekkigheid? Nou, weet het niet. Dat is een ezel. Nee, ja, sorry, hij is wel een beetje een ezel ontdrukken. Maar hij, hij kan op persoonlijke titel, hè, kan hij daar naar Israël gaan... maar hij zit ook in de regering en dan heeft hij weer een andere rol. Nee. Ik vind het allemaal zo moeilijk, allemaal. Het ja. is allemaal. Iedereen doet gewoon lekker wat hij wil, maar als hij in de regering is... dan hebben ze weer een andere rol. Met andere streep, hij gaat niet. Ik weet het niet. Hij, nou, hij zou toch wel gaan of niet. En die andere minister van buitenlandse Zaken, die ging weer niet. Want, uh, nou nee, ja, goed... Uh, ik weet het ook niet. Vertel, wat heb jij nog andere nou, dingen? Nou ja, een uh, echtpaar die net was bevallen van een uh, pasgeboren dochter. Uh, die, uh, ja, die, die, die, die gaf hun kind aan uh, de volgende dag bij de gemeente. In ja. Engeland hè, trouwens. Ja. Maar uh, het was er niet opgevallen doordat ze zo moe waren. Maar de medewerker tegenover hen die per ongeluk op de geboorte liet zetten dat hun kind een jongen was. Ach. Maar het is een meisje, nou ja. Met andere woorden, van het gevolg is van administratieve fout van de beste man. Ja. Bij het aangeven van de geboorte. Uh, uh, is dit niet meer recht te zetten. Dus dat. Uh, <lacht> ja, je gaat dus de rest van het leven ga je dus door als oh, een jongen. Oh, maar oh. je bent dus eigenlijk een meisje. Maar ja, de ouders vrezen dat mensen die nu de kanttekening zetten. toch wel opmerken dat het. Uh, dat er waarschijnlijk straks wordt aangenomen dat hun dochter een transgender is. Nou, de... ja, dit. Ja, oh, dit is echt. doorgeslagen. Oh, nee. Nou, dit is echt oh. oh. Ja, zeker. oh dit is het start van een heel zwaar leven. Dit, dit, die persoon is eigenlijk nu al een drama gewoon. Ja, ja ik zeg, grappig, wij hebben nieuwe, twee nieuwe stagiaires. En het, het, zijn, het is een jong en een meisje, toch? Wat is het? Ik, vind, ik vind die jongen eigenlijk ook wel heel erg meisjeachtig. Zegt een collega tegen mij. Ja, dat had me als opgevallen. Ja. En we hadden besloten dat jij even ging vragen, vragen of het nou een meisje is geweest. Want hij heeft toch een hele moeilijke periode gehad. had hij verteld. Dus uh -huh. allemaal heel verhalen en zo. Dus nou, en elke keer als hij dan nou een heel verhaal afsteekt over uh, zijn jeugd. Dat hij moeilijk is. Zitten wij met toch een verhaal eentje in ons hoofd. Is hij nou een meisje geweest of oh. niet? Dat je denkt, van, dat houdt ja. de mens toch bezig. hè? Ja, ja, ja. Als je iemand tegenover je hebt. Ja, ja. En uh, die zegt, uh, ja, ik ben uh, een jongen. En hoezo moet je dat zo nodig zeggen? En dan, nou goed, we hadden, een paar jaar geleden hadden we iemand. En die was een meisje. En die was jonger geworden ook. En die ging dus zeg maar, bij afscheid ging ze een merci uitdelen. Toen zeg ik even één ding. Jongens delen geen mercies uit. Het is echt zo wijf. Het is een cadeau. Dat moet je niet meer doen hoor. Het is echt niet goed. Als je jonger wil worden. Moet je geen mercie gaan uitdelen. mars. Ja, mars gewoon, ja, mars. snikken Of iets gewoon. Je geeft een klap op ons terug. Hey, bedankt hè, hoop ik. En loop je weg. Merci gaan uitdelen. Het is niet echt jongensachtig, of vond ik. Of brood dus een reep. Ja, zoiets. Dus, uh, zelf. Hey, ik hoop dat, uh, dat hij er iets van geleerd dat... heeft. We weer afwachten. Laatste plaatje voor 9 uur. Na 9 uur kijken wij we weer in de geschiedenis. 23 november. 22 november. Maar is het was wel een hele bijzondere dag ook, hè? Ja, Kennedy, die, weet het wel. Daar hebben we het niet over dit keer. Daar weten we nog genoeg over. ...heeft een nieuwe cd uit A Modern Day of Distraction. Het onder andere ook is een beetje een eerst lied daarin. Ik moest er even aan maar goed. Er zit ook weer lekker gitaarwerk op het laatste album van J-Bug. Ja, nou leuk hier om de zaterdagochtend de muziek even bij te horen trekken. Straks in het tweede gaten hebben we ook nog meer leuke muziek. Onder andere deze plaats. Dat is natuurlijk niet meer minder dan uh, Gas van de, ja, uh, uh, alright, weet je wel, van Supergrass. Daar zat hij in, die gast die van die hele grote sigaretten al rookte. Vandaag in de Telegraaf nog steeds te lezen iets over de NSC. Heeft geen toekomst, ze hebben vandaag een congres en daar gaan ze met z'n al praten. Hoe moeten we nou een godsnaam verder? Met ons allemaal, want het is toch best wel lastig. En het schijnt in de krant: hebben ze een uh, stelling? De dag uh, van, de, uh, van de dag is dus. Uh, kunnen ze door of niet? NSC op het doodspoor. 92% is het erover eens. Ze zitten op het doodspoor. Sommigen zeggen: ja, die uh, Nicoleen van Vroonhoven die moet het overnemen. Dan kan het misschien nog een beetje goed komen. Die doet het samen nu met Omzicht, die voor de helft werkt natuurlijk. Sommigen zeggen: trek de stekker eruit had niet in de regering plaatsgenomen, uh, had in de oppositie gaan zitten. Dan had je ook iets kunnen betekenen voor de regering. Maar goed, het is allemaal even afwachten wat ze vandaag gaan doen... en als je Bart ook een van de dingen die het aan heeft geschreven. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur.